Jobboot met het NOS Journaal. In een opvanghuis in de gemeente Staphorstelijk en lichamelijk zijn mishandeld. Dat melden de klanten van Wegener. De vrouw, die wordt verdacht van de mishandeling, was van 1984 tot 2010 pleegmoeder in het huis. Twee familieleden en een hulpverleenster hebben aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt. In de aangifte staat dat de pleegkinderen met stokken en mattenkloppers werden geslagen. Ook moesten ze voor straf op de gang slapen of buiten in de kou staan.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 Bij een busongeluk in Vietnam zijn 34 mensen om het leven gekomen. Zeker 21 passagiers raakten gewond. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van een brug en viel bijna 20 meter naar beneden in een rivier. Het weer. Vanochtend eerst nog bewolking met een kleine kans op wat regen. Later vanuit het zuiden zonnig, maar in de loop van de middag ook weer een paar lichte buien. Temperatuur vandaag tussen 16 en 19 graden. Dit was het NL. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, er zijn snelheidscontroles op de A9 tussen Badhoeverdorp en Alkmaar en op de A35 tussen Knoop en Azelo en de Duitse grens. Tot zover de verkeers...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 I just want to do one song that we've been doing on the road. It's one of my favorite songs. It's a song by Graham Parsons. Um. <laughs> Together and sing, and she prayed every night.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 Daaruit is eigenlijk moederdag ontstaan. En natuurlijk uh, heb ik uh, ook een nummer van Gregory Porter en dat heet Mother's Song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 my mother mother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 met If You See My Mother. Hello. Hello. And him. To my shadow Oh! Uh -huh.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 Kastlin is trouwens uh, ook een van de jarigen vandaag. Mm-hmm.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 Daar wil je De klanken van Bill Evans en Toetstiedelmodels met Audio Soul gaan wij het eerste uur uit. Uh, ik hoop u, uh, na, het u uh, na het nieuws van 11 uur terug te mogen ontvangen. Uh, we hebben nog heel veel meer in petto. Tot zo.